In de Cubaanse hoofdstad Havana zijn ongeveer 70 witte dames opgepakt. Ze zijn vrouwen die elke zondag in witte kleding de vrijlating eisen van politieke gevangenen. De vrouwen hielden in Havana een protestocht toen ze door de politie in bussen werden afgevoerd. De vrouwen hebben internationaal de aandacht getroffen met hun uh, vreedzame protesten. 2005 werd de groep door het Europees Parlement onderscheiden met de Prijs voor de vrijheid van meningsuiting. In Cuba worden de vrouwen regelmatig tijdens hun protestochten uitgescholden en lastig gevallen door sympathisanten van de communistische overheid. Die noemt de vrouwen criminelen die de regering in opdracht van Amerika omver willen werpen. Het weer vannacht opklaringen en droog. Het is rond het vriespunt. Overdag veel zon en 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Wa, Roos, van van het leven. Leven. Ja, die wa, niet niet son, som. wa, ja, ja, ik zag hem zo bij zijn eerste toespraak vrijdag. En toen dacht ik, oei, wilden we dat wel? Hè? En ik verlangde zelfs even heimelijk terug naar Cohen. Hè, terwijl ik die al door juist zo zwak vond. Maar dit, hè, het is ook nooit goed. Maar ja, die P van der A, die waren zo twijfelig de laatste tijd. Die wisten alsmaar niet waar ze voor stonden. En nou ineens wel, omdat die Samsung meteen weer zo ouderwit staat te roepen. Maar goed, hij is energiek. Ja, slaapt maar drie uur per nacht. Fantastisch. Hij wil duidelijkheid bieden. Goed zo. Keuzes maken. Juist. Eerlijk delen. Natuurlijk. Vooruit gaan creëren. Geweldig. En laat nou maar eens zien, jongen. Hè? Die Rutte die moet bezuinigen het vuile werk. En dan kun je gaan roepen en schoppen, maar heb jij een alternatief? Af en we wachten af met deze kale energiebonk. Wat zijn er trouwens veel van die kale mannen he, op het ogenblik? Van die badmutsen, maar die terzijde. We geven hem een kans. He? Vindt u dat nou aantrekkelijk als vrouw zijnde? Kaal, voor een man dan. En we hopen er het beste van. doei! doei. <middels> Welkom, welkom lieve luisteraars. Kijk op groentevrouw.com voor uh, nog meer commentaar van deze heldere Amsterdamse dame. Uh, maar eerst moeten jullie luisteren naar mijn gasten. Dat is merry-go-round en dat zijn vier heren. Ik zei tegen ze, het is hier semi-akoestisch, maar daar hebben ze zich helemaal geen reden van aangetrokken. Want ik zit hier achter mij, zit, zit uh, Rafael Mulder op een drumstel te slaan. Jurrië van der Hoef op de kies, uh, Titus Vester op gitaar en Jaak Thyssen op de bas en uh, zingen. Zingen doen ze eigenlijk alle drie, hè? Die, uh, die, behalve de drummer. Dat is wel heel bijzonder, een liedzanger die bas speelt. Ja. ja. ja uh, kan, kan, kan, kan, kan, kan je met me praten? Hoeveel ken je er in de, in de popgeschiedenis? Twee. <truh> <truh> Noem eens wat. <truh> ja, ik zie hier twee vingers naast me. <laughs> <stankt> <stankt> nou ja, wie? Sting. Sting. Sting. Sting en verder? Paul McCartney. En Paul, oh shit, ja oké, okay, sorry. Ja. God. <laughs> hey, jullie zijn uh, mijn jongste gasten tot nu toe. Uh, uh, allemaal aan de studie, uh, middelbare school. Behalve jij, uh, jij, studeer... al, jij studeert Arabisch? Ik studeer taal en communicatie met Arabisch, inderdaad. Alright, dus jij bent dan van de middelbare school op. Maar wat ga je, hoe ga je dat morgen doen? Uh, Titus, wat, uh, wat ga jij zeggen? Uh, ik voel me niet zo goed vanmorgenochtend. Ja, voor de eerste paar uurtjes, hè? Ja. En jij, Rafael? Perfect. He? Jij denkt hetzelfde. En... Ja, Ik ben ook naar de dokter, denk ik. Oh, je bent ook naar de dokter. Dan is het heel goed. Nou, laat maar horen hoe jullie klinken. Yes. Alone but not lonely. I sit here by myself. While people come by and stare. It's a romantic view of a man once are broken line in the zoo, my hair's long, my clothes gone, my lips sealed unspoken, but I will do it for you, can I be your ornamental hermit, oh please leave me alone, while I am yours, sitting in your garden, Oh, please keep me on your land And I won't ask you for your hand Just to be a decorated... Microfoon. Ja, dit doe ik, ook, ja. uh, ik ga even opzommen wat er in de rest van het programma komt. Dat heb ik helemaal niet opgeschreven, dus moet ik even je zeggen. Uh, ik, ik, heb een, uh, ik ben een oom Wanja geweest. Geert-Jan Reinders regie. Uh, door het uh, bureau uh, Hummeling stuurman Dus uh, het is een uh, vrije productie. En ik vond hem fantastisch. Vooral Pierre Bokma als... Uh, als Omanya was te gek in Heim van de Heide. Nou, Ik heb uh, mooie fragmenten waaraan ik uh, kan laten horen hoe goed het is. Ik heb een hoorspel. Uh, dat was ooit de inzending uh, voor de Prix de Rome van Japan in 1967. En V.P.R. Uh, VPRO heeft het in 1968 uitgezonden. Ik vind het erg mooi. Het is van ene Makoto Oka. Nou goed, uh, heel boeiend. Dan, wat heb ik nog meer? Oh ja. Ik heb uh, uh, nog een stukje van Heldere Hemel. Hè? Dat is het boekenweekgeschenk uh, wat uh, Tom Lanois geschreven heeft. En uh, dat heeft hij, daar is ook een luisterboekversie van. En daar laat ik een fragment van horen. En ik heb ook weer een brief voorgelezen van het uh, essaygeschenk van uh, deze boekenweek. Nico Dijkshoorn heeft een leuk brievenboekje geschreven. Vond ik zelf erg leuk. Kon het kon niet weer staan. Ik heb overigens uh, vandaag in de auto ik, heb, ik had een lange rit achter uh, te kiezen en heb ik geluisterd naar dat boek van hem. Ben ik ben toch de titel kwijt over zijn vader. Nou, het, het is best wel zwaar hoor, om zes uur naar die stem van Nico te luisteren. Dat kan ik je wel vertellen, maar ik vond het verhaal wel aardig. Goed, ik zag twee uh, uh, films. Uh, The Best Exotic Marigold Hotel... Nou ja, ik heb het op de site al gezet. Het is een beetje tutty, maar wel leuk. En ongelooflijk, oh, een goede acteur zitten erin. Zoals Judy Dench en Bill Nye en zo. Oké, okay. en ik zag uh, die Untouchables. Uh, nee, dat moet ik zeggen. de, de, de, de, de Untouchable, want het is een Frans film. Het <laughs> is een heel iets anders, de Untouchables. Dat was een, een serie, kan je dat nog herinneren? Hè? Weet je wel, Over de, in, in, in, in de, bij de drooglegging, uh, Amerikaanse. Nee, niet Kevin Costner. Ik bedoel, die echte oude serie. Maar zo oud ben ik dan. Ja, okay. uh, maar in ieder geval, uh, Les Intouchables, dat is gebaseerd op een echt boek. Ik vond het een fantastische film. Ik heb gelachen en ik heb gehuild. Nou, dat, dat gebeurt er niet vaak. Het is een echte feel good movie zoals ze in Hollywood weten te maken, maar dus ook in Frankrijk. Uh, dat was het, hè? Zo'n beetje. Oh ja, en dan gaan we. Uh, het einde van het programma uh, is. Uh, ja, Harriet is terug uit Cuba. Helaas, maar ik heb iets leuks uh, anders. We gaan een broodspoor volgen. Want de verhalensite Oneindig Noord-Holland... Die, die heeft een broodspoor laten uitzetten door Helene Hummelen... en haar collega van het bureau Hummel de Boer. En allemaal interviews met mensen over nou, belangrijke plekken... waar Herman Brood woont. Nou, dat was het allemaal zo'n beetje. Oh ja, en uh, straks gaat Francis uh, die heeft de, de, de platenkeuze voor... Uh, als we het uh, Mysterie van Emily gaan uh, spelen... Uh, gedaan. En uh, wat hebben we nog meer? Ja, natuurlijk is Jan master met uh, Track Tracers. En uh, heeft hij ook weer een fijn gesprek met uh, Rex van Beuningen. Hé, hey, hey, nou jongens, uh, dit was het. Ik ben benieuwd naar het volgende nummer. Gaan we weer lekker drummen, Rafael. Ik zet mijn oordop en druk ik even wat beter aan. <lacht> Zone. Capitalism, it's all directed at you. Whatever you do, you're a fool. Hiding behind the money. Without single honey, everyone sticks to you. It's all your fault. And everybody's sober. Run day, run day. Hiding behind the money, without a single honey. Everyone's tilting, that you're funny. Mag de computer mee plakken? Klap alles. Ja, komt uh, Jongens, kom even zitten aan tafel. Uh, neem wat te drinken. Dat hebben jullie wel verdiend. Ah, nou, dat is Nou, Dan zal ik jullie eens even jullie doopzelen lichten. Die zijn nog niet zo diep en <laughs> zo groot, neem ik aan. Um, ja, wat weet ik van jullie? Ik, ik, ik ben vooral nieuwsgierig. Wacht, heb ik heb jij nog een stoel hier. Ja. Oh, ja, nou. Yes. Yes. Even kijken. Um, doen jullie samen met die microfoon? Oh, ja. Um, nou, Sjaak weet ik uh, heeft een uh, uh, muzikale vader. Uh, <laughs> ja, toch? Uh, Hans Thyssen is, yes. uh, nou, want, ja, die is uh, heel veelzijdig, heel muzikaal. Vooral in het theater uh, actief. Ja. Uh, um, ik weet dat Titus' vader is natuurlijk ook een muzikale man Die is uh, ja. Siebert Verster van het, uh, het, het orkest van de 18e eeuw. En, en jij, Rafael? Eigenlijk niet echt, nee. Nee? Nee. Dus het komt helemaal uit jezelf gewoon? Nee, ik heb wel mijn vader die heeft, heeft trombonen gespeeld in een big band vroeger. Maar voor de rest in de familie niet verder. Nee? En jij, uh, Julian? Nee, bij, mijn, uh, bij mijn vader is het vooral bij een passie gebleven passie, en, uh, ja. Mijn moeder zou ik het zoveel nog niet eens weer noemen. Oh. <laughs> en, en waar komt het bij jullie vandaan de, de, de, om zelf een band, in een band te spelen? Is dat gewoon een, uh, voor iedereen een jongensdroom? En... Ja, jullie waren er al heel jong mee begonnen, volgens mij. Ja, we zaten samen op de basisschool gewoon. Toen hadden we al een band, The Big Friends. <lacht> ja. Oh ja, echt waar? Ja, mm, toen ja. waren we, ik weet niet waar, tien of zoiets. Vijf. Ik hebt, hebt ook de pinkse ja. gedaan. Oh, dan moet ik jullie dus eigenlijk kennen. Het ja. is bij mij om de hoek. Ze hebben hier toch klassieke muziek met of zo? Toch? Ja. Een ja, stukje van Mozart. Echt waar? Ja. Ja. Ja. Kan je het nog? Ja. Kan je het nog laatst horen? Oké. Okay. Dat wil ik wel even horen. Dit vind ik een leuke... Ja. Uh, ja. Dit ben ik heel nieuwsgierig naar. Leuk internet. Ik heb het ook nog nooit gehoord. Dus... Oh, daarom. Goed. Dus leg hem nog even uit. Wat is het? Dus je doet... Wat ga je doen? Ja, volgens mij was het een... Uh... Was het een heel klein stukje van Mozart, ik weet niet meer wat het was. En dan speelden de andere gitaris, speelde een A mineur akkoord de hele tijd. Ja? En dan speelde ik dat melodietje de hele oh, tijd. Oh wacht, ik val wel even in voor die guitarees. Op mijn klassieke ja. gitaar. Oké, okay, ja. Oh, op je klassieke gitaar. Zou ik er ook maar meedoen? Ja, doe jij maar. Ja, wat... ja, dat kunnen we wel. Wat ga je doen, dan? Was dat wel? een akoestische gitaar, die is of elektrisch? Een akoestische. Oké. Okay. Klassieke. Kom, hm. je Ja, uh, ik hoor jij niet. Oh, dat je kom. Ja? Ja, te gek. En, en dat deed je dan dus uh, bij de schooluitvoering. Met kerstmis of zo. Ja, Daar zo ja, in die nee, hal. <laughs> maar... Nou hartstikke goed. Zo is het begonnen. Dus dat komt, wel, uh, dat komt natuurlijk van, van pa thuis. Want je hoorde thuis natuurlijk titels, heel veel uh, klassieke muziek. Uh, ja. Ja. ja Oké. Okay. Goed. En, uh, en, en hoe is dit ba bandje dan ontstaan? Um, ja, bij, bij jullie dus toch ook? Bij ons twee met een andere jongen. En uh, ja, sindsdien hebben we veel andere mensen gehad. We hebben inmiddels drie andere mensen Echt? En uh, Nu zijn we met deze bezetting en dat uh, blijft nog wel even, denk ik. Zitten jullie zelf de middelbare school, Rafael? Uh, nee, ik zit oh, op het MLA. Oh, jij zit op het MLA, jij zit op het... Ignatius. Ignatius? En ik oh, ja, ja, heb zelf ook op Ignatius gezeten. Oh, oké. Okay. Oh. Oh. Daar verkennen jullie Jan. Nou goed. Hey, um, en, en, en, en, en wie zijn jullie grote voorbeelden? Ja, noem eens wat. Ja, het verschilt bij iedereen, bij iedereen volgens mij. Ja. Want iedereen heeft een beetje andere dingen waar hij thuis naar luistert. Oké, okay, Raphaël, jij eerst? Um, ja, de Arctic Monkeys en de Red Hot Chili Peppers ja, voor mij. Nog steeds? De Red Hot Chili Peppers de oude, neem ik aan. Toch? Ja, Niet zoals ja, wel, ze nu de zijn, hè? Vindt ze nou niks meer aan? <laughs> ja, toch? ja, ja, ja. Nou. Wow. Wow. Vooral de oude inderdaad. Vooral de oude, hè? En jij, uh, uh, Julian? Um, ja, ik, ik, ja, indie en heel veel soul en jazz en dat soort dingen. Nou, een beetje specifieker, gaan. Nog specifieker, nou, Otis Redding was uh, op de fiets naar Titus van, vanavond. Dus uh, oh, een goed. beetje in die hoek. Is goed gekeurd, ja. ja. En jij, Titus? Uh, ja, mijn grootste idool is uh, Bob Dylan. Echt waar? Ja. De ouwe? Ja. <laughs> ja, de, de eerste 15 jaar zijn we daarna. Precies, ik wil dus minder. niet de oude zoals hij nu is. Nee. Heet, heet. <laughs> en uh, ook wel andere dingen als de Arctic Monkeys, maar ja. het draait toch wel Bob Dylan eigenlijk. Ah, wat grappig. En jij, Sjaak? Ja, ik, ik, ik ben niet zo van de oude artiesten. Ik, ben, ik zit meer in het, uh, in het nieuwe straatje met de, uh, met, ja, uh, met, uh, met, uh, noemen ze dat, uh, Bombay Bicycle Club of uh, Tudor Cinema Club. Bijvoorbeeld zoiets. Wat zei je het laatste? Tudor Cinema Club. Oh ja, oké. Okay. En, jullie hebben iets meegenomen, uh, de Strokes. Yes. En ja. waarom de Strokes? Nou, ik, ik denk dat dat allemaal wel ja, de, nou, enigszins wel in ons straatje past. gemeenschappelijke deler. Ja, dat is inderdaad... Ja, nee, inderdaad, de gemeenschappelijke deler. En ook misschien wel qua richting die we op willen en ja. ook qua ambitie. Ja. Oh ja, mag, we, mag wel de Heineken Music Hall of nou. de Arena? Mag wel. Nou, liefst Paradiso. Paradiso blijft. Ja, paradiso. Dat is een blijft het mekka maar ik ja. denk dat wij de laatste zijn die nee zeggen voor een uh, concert. In de, in de ja, Heineken, Heineken Musical, musical. ja. Nee. Ja, precies. ja, zolang we niet naar Rotterdam hoeven. Is zolang we gaat ze Heineken. is <laughs> <laughs> maar niet naar de Ahoy hoeven. <laughs> Oké. Okay. Nou, zullen we een stukje van, uh, van uh, The Strokes laten horen? Lekker goed. Someday, dat is, dat is uh, een hitje uit 2001, geloof ik, hè? Ja. Yeah. Dat is echt al een oude. Ja. Oké, okay, nou, laat maar horen. Maar knal maar weg. Dat is in één keer afgelopen. Zo willen ze dus klinken. En zo klinken jullie ook een beetje, toch? Ik kan toch wel horen dat dit oh, dat is ja, wel, ja. Dat dit dat is jullie voorbeeld is. Ja, ja, toch? Nou, ik bedoel het ook als compliment. Um, uh, nou, ben ik er even helemaal kwijt. Oh ja, ik zat net tegen ze <laughs> te zeggen van... Uh, jullie moeten dadelijk ook een, een riedeltje maken voor... Uh, uh, hè, voor, uh, noem je dat, Station Call Jingle. We hebben er al een heleboel. Dus ga er maar voor over nadenken. Ondertussen maar. heb ik natuurlijk ook uh, uh, een heleboel vragen... waarvan ik denk, nou... Uh, hier mag je er zelf een uitkiezen. Oh, want dat is voor mensen die nog niet zo'n heel groot verleden hebben, dus dat ik niet veel kan. een heel grote stapel. Dus nou, kies mij hè? Doe even één jong. Oh, deze vind ik wel leuk. Ja. Wat is de vraag? op voorlezen en beantwoorden. Hoe vaak download je illegaal muziek en of films? Veel te vaak. Titel graag. Ja, de laatste titel. Ja, die vind ik een beetje van um, die titel. Dat was Robin Hood. In het Arabisch, maar dat maakt verder niet. Oh mee. ja, maar... Ja, <laughs> ja. Arabisch hey, Arabisch, lopen Arabisch lopen. Uh, gaan studeren. Of althans, dat is je ja, bijvak, Dat is Nee, taalverwervingstraject van Arabisch is mijn uh, bijvak, ja. En waarom heb je dat gekozen? Omdat ik een vreemde taal moest kiezen. En toen dacht ik, nu kan ik uh, de, de beaten path doen. Of ik kan voor iets kiezen wat weinig westerlingen kunnen... En, ...veel wisselingen zouden kunnen gebruiken. Ja. ja, het is heel goed, ja. Dus vandaar Arabisch. Het lijkt me wel heel pittig. Wat, ja, wat, wat is er, Hans uh, uh, Sjaak? goed. Uh. De zoon, de zoon. Ja? De, ja ik, ik, ik zag, wat is het hoogste cijfer dat je ooit hebt gekregen... ...maar ik, ik vond het eigenlijk grappig als ze stond... ...wat is het laagste cijfer dat je ooit hebt gekregen? Ja. Nou? Mag ik hem daarin veranderen dan? Ja. Want dat ben Was ik ook dat... wel benieuwd naar de andere mensen. Uh -huh. Ik weet dat Titus altijd hoge cijfers had namelijk. Ja. Ik ben ik ben, die zat er al gemiddeld bij elders, maar... Maar Sjaak... Ik ben zelf niet zo'n ster... Uh, Nee, wat is je nee, laagste cijfer? Toch, neem ik aan. Een 0 dan. Nee, dat... Nee, oh, dat geven ze niet. Ze geven nee. altijd minstens een 1 voor de moeite, ja, maar het, zo ver is het gelukkig nog nooit gekomen, maar toch wel een 1,7. Een 1,7? Dat is een, <laughs> dat je toch wel nog net... Ja, ik zit toch nog... Ja, voor Nederlands. Voor dat, Nederlands? Ja, dat was grammatisch. Ja, dat was echt extreem, ja. Oh, wat ernstig. Ja. Nou ja, goed. Ja, sorry. Okay. Uh, dat was voor mij toch de 0. <lacht> heb jij nul gehad? Ja, nul ze, ze, ze zijn onverbiddelijk op de universiteit. Dus als je een toets niet kan bijwonen... Oh. omdat je bijvoorbeeld in Liverpool zit met uh, deze vriendelijke jongens... Oh, ja. oh dat moeten jullie het eigenlijk ook even vertellen. Nou, ik, ik wil even zeggen, ik, mijn hoogste cijfer is... In de, ik heb op de universiteit 10 gehaald. Echt? Waarvoor? Voor ah, algemene taalwetenschap. Oh, dat krijg ik nog volgend jaar. Dan okay, kom ik met mijn 1,7 voor Nederland. Hé, <lacht> okay. hey, maar vertel, je, ja, dat is een krankzinnig verhaal. Jullie zijn in Liverpool geweest. Yes. Ik denk dat dit is... Uh, ja, Titus Vitalis, ho hoe oom, kan ja, dat? Mijn, mijn oom is een, uh, een echte Liverpoolian, zoals hij dat zelf zegt. En uh, hij werkt daar ook een, tijd, een deel van het jaar. En toen organiseerde hij een benefietavond voor zijn organisatie. Maar waar dan? <laughs> ja, dat, daar kom ik nog. En die benefietavond die werd gehouden in de uh, beroemde Cavern Club, waar de Beatles zo'n 300 keer hebben opgetreden groot zijn en... geworden. Groot zijn geworden. Ja. En toen stonden wij er ook. En toen zei hij van, jullie mogen ook komen. Dat is toch krankzinnig? Ja. Hoe was dat? Dat ja, het was wel heel gaaf. Het is ja. uh, de magie die in zo'n gebouw hangt. Zeker als er dan posters hangen van, uh, ja... Arctic Monkeys, Artic Monkeys Backstage, uh, The Beatles. Beatles zeg maar, Beatles, alle nee. Nee. Al onze inspiratiebronnen. <lacht> Niet allemaal, maar veel. Adel. Adele. Adele. <lacht> ja, dan, uh, <lacht> dat maakt wel indruk. Zeker, ik vond het moment er naartoe, ja. Met het vliegtuig naar aankomen en op zoek naar de Cavern Club... En dan in zo'n magische plek terechtkomen, vond ik denk ik misschien wel magischer. dan het optreden zelf. Dan mm -hmm. het optreden zelf. Ja, ik het wel eens. Ja, echt ja. waar? Ja. ja. ja. En, en, en was hij vol? Hadden jullie veel publiek en hoe reageerden ze op nou, je? Hij, hij stond goed vol. Maar het, het was niet, niet helemaal, als ik dat mag zeggen, onze, onze doelgroep, zeg maar. Nee, het was een, inderdaad een benefietavond. En. Um, Gemiddelde leeftijd was denk ik zo'n 30 jaar ouder dan wij allemaal. Ja, dus. Uh... Zelf niet maar ze is het, zon zon het zon wel wel uit. prima, hoor. Ja, ze waren al niet mis mee. Ze waren blij dat we er waren en wij, ook. Ja, ja, ja. ja. ja dus, dus er werd niet heel veel gedanst. <laughs> <laughs> maar dus er werd wel aandachtig gekeken. Er werd aandachtig gekeken. En geluisterd. En zijn er nog meer optredens uitgerold uit de Cavern Club? Nee, was niet waar. Nee. Toen konden nee, wij maar helaas. op vaste basis naar Engeland. Ja, ja. dat zou mooi zijn. Ja. Ja. Hey, en hoe zit het in Nederland? Uh, waar treden jullie nu op? Lukt dat al een beetje? Het uh, gaat langzaam aan. Maar um, we hebben natuurlijk veel mensen om ons heen... Ja. van onze de leeftijd de en die organiseren dan kleine festivaletjes... of kleine feesten. En um, daar zijn we, dan worden we dan vaak wel uitgenodigd om te spelen. Ja, maar jullie zijn toch ook bezig wel met, uh, nou ja, met een eigen repertoire aan het opbouwen. Ja. Maar we... uh, iets opnemen, een EP'tje? of een. Uh... Hebben we ook gedaan. We hebben pas, ja. Uh, ja? wat is het? Twee maanden terug hebben we een demo opgenomen ja. en, uh, met drie nummers, waarvan de, waar, die spelen we allemaal. We hebben de eerste is, uh, is ook opgenomen. Ornamental oh, nummer, ja. ja. En uh, we zeggen het er zo meteen wel even bij als die ook opgenomen is, want dan kan je hem terugluisteren op ons... Uh... Het eerstvolgende volgende nummer. Ja, die ja. Het ja, en, en, en ja, nou, eigenlijk toch ook op zoek naar iemand die, uh, die het op cd wil slingeren toch? Voor jullie? Ja, dat uh, ja ik denk dat dat dat een denk Hoe doe je dat? Dat het, dat het recept voor ons succes, denk ik, is dat we gewoon veel moeten blijven optreden. Ja, wij, wij om, zitten er niet heel erg achteraan ook om... Het is in Amsterdam om, om zee... en sowieso in Nederland ook lastig om als kleine band, zeker als je niet zoveel optreedt, of als, dat, ja, als je daar net mee bezig bent met dat optreden, dat, Dan denk ik dat het lastig is om jezelf in de kijker te spelen. Ja. En, uh, dat doen jullie ook niet echt? Nee, we zijn, we zijn niet naar zich op zoek. Omdat we ook weten dat we op sommige punten denk ik, nog wel beter kunnen. En omdat we ja. ook graag die podiumervaring... Dat vinden we eigenlijk gewoon het leukste dat er is... naast het nieuwe nummerschrijven schrijven. Zo'n ja, podium is, een, ja, is de tien voor je leukste vak. <lacht> ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, doe nog eens een vraag uit het lijstje. Oh ja. Dus kies jij er een? Ja. Nou ja, of je moet gewoon trekken en, en nee, niet uitkiezen. Hup, oh, sorry. Hup, kom op, doen. Blind kijken, ja. Oh. Nou? Waar mag Rutte, wat, wat jou betreft, nog meer op bezuinigen? <laughs> oh. um, <laughs> ja. vanfarenbench. Op Van Op Van in Limburg, oh ja. We ja. Het over in de auto, ja. Ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja dat is heel ja, goed. Ja, nou. Ja nog, ja, een? ja, nog eentje. Mm. Nog ja, een blaad. Blaad. Ja, op, laat Titus er ook maar eens eentje uittrekken, want die hoor ik, ik helemaal niet. Voor, ja. Denk je ooit lid of abonnee te worden van een omroep? En zo ja, welke? Een politieke partij? Welke? Een krant? Welke? Nou, ja, een weekblad? Welke? Nou. Zullen we gewoon om zijn beurt, jongens? Ja, begin jij. Ja. Oh, wacht, mag ik nog even het lijstje Want ik vraag me af of dat nog wel leeft. Ja, of, ja, nou, ik bedoel, ik, leeft dat bij jullie? Bij mij wel, want ik ben lid van... Uh, de Omroep, de Vara. Ik ben lid van Jonge Socialisten, het jongere deel van de PvdA. En ik ben uh, trots abonnee van het NRC. Ja, krant inderdaad, via huis uit. Ja. En uh, Oor, dat is muziektijdschrift. Bestaat dat blad... nog, oh, ja, Oor? Ja, ja. Ja. Het beste muziektijdschrift van de lage landen. Zou <lacht> <lacht> zegt het zelf. Het enige misschien. <lacht> ja, ik heb jaar, uh, ben jaren abonnee geweest. Nou, maar dat is alweer een tijd terug. Ja, dat was denk eigenlijk wel. En politieke ja. partij? Zijn je daarmee bezig, behalve jij dan? Ja, maar jij bent ook al aan het studeren. Ik nou ben ja, er niet ja. lid van, maar op zich... Hij heeft wel een mening over. Ik was er nooit zo heel erg mee bezig, maar dan krijg je dat ook wel een beetje op school. Allemaal met maatschappijleer, weet je, je krijg je dat allemaal uitgelegd en zo. Dan ja. raak je toch wel steeds geïnteresseerder erin. Dus ja, maar ik, ik, ik zou niet <laughs> nu kunnen zeggen waar ik ooit van welke politieke partij ik nu lid zou worden. Nee, dat hoeft ook helemaal niet hoor. Hé hey jongens, ga nog maar nummers spelen. Ik ga trouwens ja, de vraag eens een beetje selecteren. Want uh, er zitten nog wel dingen bij die ik echt wel van jullie wil weten. Goed. Nou, van de Cavern Club in uh, Liverpool... naar uh, het AKN-gebouw op de weg in uh, Hilversum. Merry-Go-Round. En het volgende nummer is wel of niet op de EP te vinden? Ja, wel. oké. En hoe heet het? Procrastination. Dat is, oh, een dat is een prachtig woord, hè? Dat is het uitstelgedrag, toch? Ja, ja. Dus dat oftewel je steeds... Facebook. Facebook, ja, is, oh, uh, dat is eigenlijk een vorm van, van uh, Studieontwijkend gedrag. Heel goed. Studieontwijkend gedrag, ja. <laughs> Type of procrastination in my current, in my current situation. Yeah, but now it's working against me. I need to think of something, something to set me free from you, from you. I'm my favorite bad Away Wait, someone. Maar eens nog even, even zitten. Je, je weet wel dat uh, de merry go round ook een, uh, een Los Angeles popband is, hè? Geweest. Vergane Gloria. Vergane Gloria, ja. Het is, al, uh, het is al oud, hè? Oké. Okay. Zeg, ik heb die vraag nog eens te hand genomen. Um, ik heb hierboven liggen. Uh, wat wilde je worden toen je tien was, Raphaël? Eh, uh, dat is een goede vraag. <laughs> Volgens mij had ik toen geen thee wat ik wilde worden. Misschien drummer. Misschien drummer, maar dat weet je niet. Ja, ik drumde wel al toen. Jij zit nu in de vijfde. En heb je al idee wat je na de opleiding wil gaan doen? Pak even die microfoon een beetje Nou, ik weet nog niet echt wat ik wil doen, maar ik wou misschien conservatorium gaan doen, maar dat is... Toch wel? Ja, maar misschien ook niet. Ja, ik moet er nog even over nadenken. kijk nog wel even. misschien ook, ja. Ja, kijk Wat wil jij, Tumas? Wat wil je je horen? teamers, ik volgens mij architect worden. En Anno nu, met die crisis? Uh, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik wil worden. Maar ik weet wel dat ik geschiedenis wil studeren. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat is toch heel helder. Weet jij het al, Jacques? Nee, ik, ik voel me eigenlijk heel, heel meningloos. Ik heb net ook al <laughs> vorige vraag. Ook, ik heb, toen toen was geen idee wat ik wilde worden. En ik weet nu nog steeds niet. Dus, uh... Oké, okay. ja. nou goed. En heb, jij, heb je al voor ogen wat je wilt doen met je studie? Um, nou, nog niet heel duidelijk. Ik vind het heel leuk om naast muziek te maken ook... Uh, te schrijven en gewoon creatief bezig zijn met projecten, conceptontwikkeling en dat soort dingen. Dus misschien dat ik uh, daar mijn heil ga zoeken in het projectontwikkeling en dan vooral ja, nieuwe media. En, uh... Of de politiek in? Ja, misschien als ik... Uh, ja, ik, ik, ik, ik zie zeg maar, politiek niet echt als een, een doel, maar meer iets wat je daarna kan doen als je ergens ervaring in hebt opgebouwd. Okay. Ik, dan denk ik aan een Ronald Plasterk waarvan ik vind dat dat is het soort politicus wat ik dan zou willen worden. Je als hebt een neus. Als ik zou mogen... <laughs> Dank je. Als, ja, ik ja, mogen... <laughs> als ik zou mogen kiezen dan dat je je eerst gewoon specialiseert en met een bepaald vakgebied bezighoudt en daarna pas de politiek ingaat. Ja. Ook al heb ik heel veel respect voor mensen als Tofik Dibi die gewoon meteen in de politiek gaan en ook meteen in de Tweede Kamer komen te zitten en meteen goed bezig zijn. Ah, oké. Okay. En ben je blij met je, met je nieuwe voorzitter, Samson? Um, blij is een groot woord. Ik ben wel uh, verheugd dat er wat nieuw leven in de partij wordt geblazen. En ook, ja, het is natuurlijk wel goed om, zeker na die tijd van onrust... misschien een wat vastere... Strijdkracht. Oké, okay, nou wordt het saai. veel. Ik, ga... <laughs> <laughs> nou, ik krijg een vraag door van Francis. Wie, wie inspireert jou als drummer? Oh, dat is heel veel. Qua oude drummers, vooral Keith Moon. Keith van, Moon, ja. Die heb ik nog gezien, weet je dat? Nou, van de hoe? Ja. In de, Vet. Je moet even die microfoon nog iets dichterbij doen. Ja, Keith Moon, ja. ja. God. Keith Moon en uh, drummer van Jimi Hendrix, Mitch Mitchell. Ja. Een ja, nieuwe drummer. Ja, ja, ik had een beetje een slap, uh, slappe, oh, slappe hap. Ja, Hij was wel vernieuwend, maar... Dus. Ja, dus. En, en van hedendaagse drummers? Um, ja, um, Chad Smit van de Red Hot Chili Peppers vond ik altijd wel vet. Dat is nu wat minder. En de drummer van de Arctic Monkeys, Matt Helders. Oh ja. Die is ook goed, ja. Nou goed, dat zegt me verder niks. Nou, oké. Okay. Hé, hey, uh, welke informatie over jou mag nooit op Facebook terechtkomen? Saak? Nee. Mag die dan standaard wel op de radio? Ja, dat is <laughs> heel iets anders. Welke informatie mag... van mij... Mag nooit op Facebook terechtkomen? Mag nooit... Ja, ik, ik weet niet of ik dan wel zo comfortabel <laughs> ben je, om nu op de radio te... Hey, jammer, je st Schil. stinkt er niet in. Sorry. Goed. Nou, hoe wil je graag dat jouw leven er over vijf jaar uitziet, Saak? Ja kleur Nee, <laughs> um, <laughs> nou ja, ja ik, ik vind het eigenlijk. Als je droomt. Wel, ja. Als ik droom. Nou ja, ik vind het eigenlijk prima gaan zoals het nu gaat. En misschien ja, kan het allemaal, <laughs> het allemaal het net een tikkeltje beter, komt. maar het, het, het ja. doet voor mij niet. Het, ja, het doet voor mij niet boven, boven mijn. bed uh? Uit te komen. Uit te komen, precies. <laughs> Oké. Okay. Goed, nou deze sla ik even over. Uh, waar ben je goed in naast muziek maken? Kan je iets met je handen, jij? Tietus? Met mijn handen? Uh, nee. Echt niet? Uh... <lacht> nee, ja, gitaarspelen. Maar dat, daar had het wel met je. op. Ja, echt waar? Oh, maar ik bedoel, met, alleen met mijn handen of gewoon... Uh, nou, of iets, wat kan je nog meer? Ja. Uh... Wat zit je net nou te lachen? Ja, uh, yeah. um, yeah. zoals Sjaak net al zei, ik ben wel goed op school. <laughs> je bent goed, je bent gewoon een leerhoofd. Oké, okay. laatste boek wat jij gelezen hebt dan. Uh, jij? Ik heb net het eerste deel van de New York trilogie van Paul Olster uit. En hoe vind je dat? Ik vond, het een, uh, ik, vond het, ik vond de weg naar het einde toe mooier dan het einde. Oh. Dus, uh, Poëtisch. Ik, ik ga zo snel mogelijk beginnen in het tweede deel, want ik heb de hele trilogie. en Misschien dat het dan... Uh, allemaal op zijn plek valt, maar ik vond het nu. had ik niet het gevoel dat het einde me heel erg uh, aansprak. Hé, ah. hey, je uh, gaat geschiedenis studeren. Ik ben uh, aan het lezen. Uh, uh, Himmler's hersenen heten Heinrich. Van, dat is een fantastisch boek. Goed, laat nou, ik even, uh, even tussendoor gemeld hebben. ga <lacht> het opschrijven. Dat, dat is echt te gek van. Uh, hoe heet die? Biner, Een Franse schrijver? Helemaal te gek. Uh, hoe vaak zitten jullie te grasduiden in YouTube? ja dat is best vaak ja toch wel. Nou, ja. Niet, niet echt eindeloos uh, doorklikken maar wel gewoon ik luister als ik, ja eigenlijk altijd even met muziek te maken dus niet dat ik stomme filmpjes ga kijken maar heel vaak live versies opzoeken van uh, nummers die ik goed vind ik krijg heel vaak dingen toegestuurd ook van die YouTube linkjes en ja. ja luister ik dat en luister ik wat meer weet je wel. het gaat ja. Dat doe ik ook op vier. Ja, hier. Oh, hebben jullie al... Ik krijg hier een vraag door uh, van de luisteraars, neem ik aan. Uh, of jullie al veel groupies hebben? Drie. Drie. Drie. Drie, ja. weinig. Drie. Drie. Weet je wat, als jullie nou uh, het volgende nummer gaan spelen... Ja. En denk gelijk even vijf. na over die... Uh, oh, ja, over ja, uh, de jingle. Oh, ja. Kunnen we die nog even tussendoor een keer proberen zonder dat... Uh... Ja, ga, ga, ja, probeer eigenlijk nu maar even uit. Hé Anne, kan je dat dan proberen op te nemen? He, Anne, Anne Bakema, mijn uh, technicus. Fantastische man. <lacht> nee. Dus nou, probeer maar even. Doe maar eventjes. Uh, we kunnen de luisteraars ook horen hoe dat gaat. Ja, ja dat is goed. Let. Dit is, met Adeline. Met Adeline. Ja. Uur... Drie, Dit is de nacht van het goede leven. Met Adeline. Maar dan moet je dat Maar dan moet dat oké. Oké. Ja. Ja, doe maar. Doe maar. Dit is de nacht van het goede leven. Met Adeline. spelen. Right. Zo, dan heb ik even de er mooie eruit getrokken. Birds in the sky That's is speed of love Just passing To be with you. I just want to know where I can find you Sometimes love has to travel in Far and long It's a floating ball that pops too Yes, it's like that Yes, it's like that But captured in my mind Everything is covered in grey I just want to know where I can find you Sometimes love as we Far and long It's a floating pile God it comes to you. Yes, it's like a... It. Yes, it's like day it. La -i yes. Ik moet even terugkeren wat luisteren. want ik hoor het dus helemaal. Maar uh... uh, ik we hem op telefoon. Yeah. Ja, dat is heel zielig voor mij, want ik hoor natuurlijk uh, alles allemaal uit balans. Ik moet straks terug horen wat uw luisteraars uh, gehoord heeft. Want... Ik zit hier, die uh, Rafael zit achter mij te drummen. Dat maakt zoveel lawaai. Ze hebben al mijn koptelefoons op. Um, ja, Jullie moeten toch maar even, even komen zitten? Of wou je oh. gelijk. Uh... Nee, nee, is goed. Ja, dan gaan we allemaal weer even zitten. Hier, een beetje water nog erbij. Ik neem je wat te drinken. Heb je nou uh, vanavond uh, wel even een dutje gedaan of zo? Uh... Te Nee, nee. Een nou, uurtje ja. op de bank. Eigenlijk. Een uurtje op de bank. Oh, jezus. Het ja, is wel hartstikke laat al. Ja. Ik heb ook nog nooit zo laat uh, moeten zingen. Mijn <lacht> stem ja? merkt het wel, ja, moet ik ja, eerlijk zeggen. Ja, ik zie het. Ja, nou, dat is uh, heel sneu. Hé, hey, en uh, hoe zit het met de andere kunsten? Gaan jullie wel eens naar theater? Iemand Houdt er iemand van toneel? Zeker, ja. ja. Ik speel ja? zelf ook wel. Op school heb ik drama. Oh ja, oké. Okay. Heb je het ook als eindexamenvak? Ja. Nou, en daar wil je niet in door? Uh, nou, nu niet, misschien ooit wel. Misschien ooit. Ja. <laughs> Te later. Te later. Te later. Ja. Ja, wat is het laatste toneelstuk wat je gezien hebt? Wat ik gezien heb um... in Ongenade. Ja. In Ongenade, ja. ja. ja. En van toneelgroep Amsterdam. Ja. ja. En hoe was dat? Fantastisch. Ja. Ja, is heel goed. Ja. ja. Moet ik er nog naartoe? Ja? ja. Of speelt het niet meer? Ja, nou, ik vind het ben wel. Als het kan, zou dat ik het zeker je Oké, okay, nou, ik heb oom Wanja gezien. Die moeten jullie zien. Fantastische hoofdpersoon. Wie was ja, dat? Gijsschot van Afgat. Gijsschot, ja. Gijschot, ja, ja. Dat is een heel fantastische goed. acteur natuurlijk, hè? Oh, wat leuk. Wat leuk om te horen dat jullie naar het toneel gaan. Dat vind ik wel fijn. Ja. En laatste keer naar het museum. Oei. Oh, oh dat gaat heel ver terug. <laughs> voor mij, althans. Ja, voor mij ook wel. Ik ben uh, een maand geleden in Antwerpen naar het museum aan de stroom geweest. En? Dat wat het nieuwe dat? museum. Ik vond het uh, ja, erg indrukwekkend. Ik heb niet de hele... Hele vaste collectie kunnen zien, omdat hij toen nog niet af was. Dus er was nog een deel wat, waar je nog niet in kon. Maar het oh, is dat is een nieuw museum? Ja, Die het is echt net niet. nieuw. Het is ja. uh, vorig jaar afgebouwd. En het is moderne kunst of? Ja, wat? Nee, het is, uh, je hebt een, twee verdiepingen heb je uh, tijdelijke exposities. En uh, voor de rest is het vooral de geschiedenis van Antwerpen en dus, uh, Oké, okay, ja, Frans is even hier even de website. Het is een prachtig museum, zeg. Ja, is net mooie... echt. Ontzettend mooi gebouwen. Oké. Wat deed je verder in Antwerpen? Ik uh, was met mijn vriendin een weekendje weg. Okay. Lekker, lekker. <laughs> nou goed. Hé, hey, uh, wat heb ik hier? Uh, wat, vind jij, wat vond jij het leukste vak op school? Ik ga nog even door met die vragen. Um, zo. Ik denk dat dat toch uh, muziek geweest moet zijn. Ja, ja. Dat, dat is... Um, het was niet altijd makkelijk in de omgang met de docent en uh, sommige duidelijkheid uh, op, van, van opdrachten. Op, op de Ignatius? Op de Ignatius. Ik, ja. ik denk dat de, de en wie huidige... wie... Ignatianen dat kunnen beamen. Ja. ja, wat muziekleraar niet zo goed? Of wel goed? Nou, ja, wel het... goed, maar Omzet ja, hij is vaak ziek en zo. Ja. Wow. Dus... Want ik weet toevallig dat het Montessori Lyceum... want uh, daar zitten mijn kinderen ook op mijn daar gezeten. Thijs Jansen vind ik ja. een fantastische, inspirerende ja, is... muziekleraar, ja, toch? Tijs Jansen. Echt bijzonder, ja, hè? Ja, zeker. Ja, ik zit niet eens op het Montessori Lycee, maar ik ken zijn naam wel. Ja. Van, uh... ja. Hij is ook de enige muziekleraar op onze school. De anderen zijn allemaal weggegaan. Ook ja, maar daar vangt er uh... dus eentje op. Ja, elke ja. klas. Maar ja. hij organiseert zo ontzettend veel. Ja. En hij is zeker. zo. Uh... Weet je dat hij, uh, een van die, van die sprookjes van uh, Gerard Reven... van Eentje Kwak kookt zijn eigen potje stront. Of nou ja, goed, zoiets. En uh, daar heeft hij, uh, dat, nog in de tijd dat hij op, op het conservatorium zat... heeft hij daar een, een heel muziekstuk uh, oh. over gemaakt. En een, een, een koor zang En dat is uh, dus vorig jaar uitgevoerd. Hebben we ook uitgezonden op het radio. Ik okay. zeg, hoe merkenverslaafd zijn jullie? Niet, hè? Of wel? No, totaal niet. Nee, nee. toch? Heel ja. goed. Heel goed, heel prettig. Okay. Een shirt van 5 euro aan dus. Dit is ook volgens mij. Ja, ja ik heb het zelf shirt aan. Ja. Ja. Goed, nou ik heb al die vragen. Oh, film. Uh, wat is de laatste film die jullie gezien hebben? Oef. Ja, ik, dat ga was, niet, uh, ik ga niet nog een keer zeggen... Nou, Robin Op Hood, ja die... Uh, echt, uh, dat was De Goede Dood. De Goede Dood? De goede dood. Dat is naar een toneelstuk. Ja. Nou, was het niet een hele slechte film? Nee. Dat was het gewoon, oh, was een hele oh. goede film. <laughs> Ik heb hem overgeslagen. Ik had een... Wat is dat? Wat, Wat betekent dat? Dat is een awkward turtle. Wat betekent dat? Oh. Dat is een, uh, ja. een gekke schildpad. Ja, dat is een gekke <laughs> schildpad. Dat is zeg maar als er een, een lichtelijk awkward moment. Want het was een beetje awkward, want mijn vader speelt. Oh. In die film. <laughs> Vandaar dat ze. Um, oh, shit! Sorry. Ja, nee, daarom oh. denk ik dus een beetje zo'n zo awkward. Oh, nee. Nee, kijk, Joe. Kennen jullie dat? Awkward? Nou, dan heb ik weer wat geleerd. Ik heb eigenlijk wat geleerd. Dus je hebt ja. twee handen op elkaar. Je hebt nog heel veel. Je hebt heel veel varianten. Op, ja. Uh, ja. Awkward unicorn en zo. Ja. <laughs> awkward <laughs> balloon uit. Wat is dat? Ja. heel veel, je hebt heel veel ja. Het is allemaal voor die momenten die dan niet helemaal, uh, uh, niet helemaal lekker zijn. Ja, makkelijk zijn. Ja. Oké, okay. nou sorry hoor, ik zal nog nee, gaan niet, kijken. Nee, okay. hey, maar je gaat niet veel naar de bioscoop? Nee, de laatste nee, tijd niet, niet meer. Nee, nee? helemaal niet? Nou zeg. En tv kijken? Heel weinig. Ook heel weinig. Van tijd op tijd. En radio luisteren? Ook heel weinig. <laughs> echt waar? Ja. Radio 1 uh, <laughs> ja, heel, uh, altijd. Uh, Dag en nacht aan. Ja. <laughs> en het laatste, la, nou, laatst bezochte concert dan? Um. Oh, dat was voor mij hey, een, nou, uh, nee. een Canadese songwriter. Wie? Peter Katz. Ik ken hem ook niet, maar een, <laughs> een, een, een vriend van mij die, die, die had nog een kaartje. En ik zeg, ja, leuk, ik ga mee. En dat was wel een heel mooi, uh, een heel mooi optreden. Want, uh, het was een heel intiem optreden, want het was de kleine zaal van Paradiso. Ja. En het was denk ik voor de helft gevuld. En uh, het, het was echt één echt op één gewoon. En uh, hij ging ook uh, van het podium af tussen de mensen in staan. Dus het was echt, echt een heel mooi uh, intiem concert. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. En jullie, gaan jullie vaak naar Paradiso? Ja. Je een tijd geleden wel, nu de laatste paar maanden iets minder. Want jij zit in het eindexamen? eindexamen nee, nee, nee. nee maar oh, wat is anders dan in Paradiso? Hey. <laughs> Wat zei je? Ik was vanochtend nog in Paradiso, zei ik. Wat was daar? Er was een uh, wetenschapslezing van Robert Dijkgraaf Ja? over de Ja. En was interessant. Dat was ontzettend interessant. Het uh, zat tot de nok toe gevuld. Paradiso met oude mensen geïnteresseerd in wetenschap. En okay. jij. En ik. En jij. <laughs> nee, maar het was ontzettend interessant... omdat Robert Dijkgraaf is iemand die er perfect toe in staat is... om ontzettend, ontzettend ingewikkelde materie... begeisterd en, uh, en helder kan... Uh, ja, precies. Ja, ja. En, ja, de, hij spreekt ook gewoon leuk... en. Ja. vertelt ook goed, dus dat was, dat was um, erg leuk om ja. naar te luisteren. jammer dat hij naar Amerika verdwijnt, maar wel heel eervol, hè, yes. wat hij daar gaat doen. Oké, okay. nou goed jongens, het is vijf, uh, vijf minuutjes. Uh, uh, laatste nummer hè, dacht ik zo'n beetje, of niet? Ja, prima. Twee. Ja. Ja. Ah, okay. Of twee? Nou, speel maar lekker door dan. Heb ik zelf al zitten lullen? Oh, sorry. Ja. Merry Go Round. Geen uh, awkward turtles meer. De vragen gaan weg. Oh, awkward. <laughs> is ook een, Hoe? Wat? Awkward wat? Anton. Maar dat is een, een, een verhaal voor een ander zorg. moment. Oh, ja, nou, daar word ik wel heel nieuwsgierig over dat. Ja, oh, ja dan hoor ik water. Ja, neem dat water. Alright. gaan All We zijn nog even aan het stemmen. I try to write a set song 'cause I'm not with you. But no matter how hard I try, I just can cry daily. I'm completely happy when I see a face. I'm happy to have you, let's both run